Kan iedereen mij horen? Subhanallah, het is goed maar zacht. <tacht> en uh, hoe is het nu? Is het zacht bij iedereen? Luid en duidelijk hier zo. Shaham. Um, voordat ik begin met de les van vandaag, de Ibn-Ilai um, Ik heb een aantal berichten rondgestuurd. Um, nou, sommige berichten uh, krijg ik terug. Ik denk dat ik uh, verkeerde e-mailadressen heb. Dus uh, mensen die verkeerde uh, adressen hebben gegeven. Kunnen dat daar iets nakijken. Uh, en ook krijg ik te horen van sommigen dat ze berichten krijgen met onderwerp, maar zonder inhoud. Uh, ik weet niet hoe dat komt. Ik denk het gewoon een, uh, ja, een fout van uh, hotmail is. Nou goed, om te beginnen uh, heeft iedereen nu. Het boek bij zich. Het boek An-Nahu al uh, Degenen die het boek hebben, zou ik graag willen dat we hun hand even opsteken. Mensen die het boek hebben bij zich, of zij hun hand willen opsteken. Ik zie zes mensen. Geen zal alle zeven mensen hebben het boek bij zich. Acht, negen. Het is uh, niet zo dat als je geen boek hebt, dat je de les niet kan volgen... Je kan inshallah de les gewoon volgen, maar het is beter te volgen als je het boek bij je hebt. Want dan zijn er voorbeelden die ik ga oplezen en dan is het goed voor de cursist om met mij te volgen wat ik lees. Nou inmiddels is het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 mensen die het boek hebben, dat gaat de goede kant op. Payit <toyen> volgens mij kan ik ook zelf de handen weghalen hm. ja, oké okay. <toyen> uh, we gaan vandaag inshallah beginnen met het eerste hoofdstuk van het boek An en ik zeg tegen de mensen die uh, zich willen aanmelden dat we dat eventjes nu niet doen maar pas na afloop van de les, dan kunnen ze uh, hun e-mailadres achterlaten. Want nu is het eventjes storm. Um, dus ik zei dat we vandaag beginnen met... ...we beginnen inshallah met uh, het, eerste, het eerste hoofdstuk van het boek. En ik ga heel makkelijk beginnen. Dus stap voor stap gaan we inshallah beginnen... En uh, tegelijkertijd met het uitleggen van de regels van de grammatica, zullen wij ook het woordenschat, het Arabische woordenschat, verrijken. Dus als we de voorbeelden uh, doornemen, die gaan over een bepaalde regel in de grammatica, uh, zullen we onze uh, woordenschat verrijken door. ...die woorden te vertalen. Um, laat ik beginnen met de voorbeelden... ...die gaan over hoofdstuk 1... ...namelijk Al-Jumla al mufida En ik ben nu bezig met bladzijde 9... ...van het boek An-Nahu al En die voorbeelden hebben jullie als het goed is van mij ontvangen via e-mail, dus mensen, mensen die zich hebben aangemeld, die hebben als formaat een pdf bestand, die hebben ze het van mij ontvangen, en kunnen ze ook meelezen. Dus goed volgen wat ik nu ga lezen. Eerste voorbeeld. En dan gaat het over al djumletu al Het hoofdstuk heet al als al -mufidah. En dat is eigenlijk hetzelfde als al kalam We hebben in de inleiding gezien wat betekent. wordt ook wel genoemd de al betekent. al wordt ook wel genoemd al tu, al -mufidah. Al-Kalam, zoals we gezien hebben, dat is Al-Lafbu, Al-Murakkabu, Al-Mufidu, Bilwadai. Zo is Al-Kalam gedefinieerd. En in dit boek wordt ook gesproken over hetzelfde onderwerp, namelijk Al-Jumlaatul Mufidah. Dat betekent letterlijk de zin met een betekenis, een nuttige zin. Een zin waarmee je iets kan bereiken. Dat de mensen jou begrijpen. Al-jumla tu al-mufida. Al-jumla betekent de zin. En al-mufida betekent met een betekenis. Die nuttig is. Nuttig. Zoals jullie opmerken. Ik zeg al-jumla tu al-mufida. En ik vertaal het met de nuttige zin. In het Arabisch beginnen we. Met het woord al-Jumla, de zin. Maar als je het vertaalt naar het Nederlands, dan begin je met de nuttige. En niet met de zin. Dus je kan niet altijd letterlijk vertalen van Nederlands of van Arabisch naar Nederlands. Het is alleen maar de betekenis wat je vertaalt. Want de talen zijn gewoon totaal verschillend. En daarom zitten we hier om de regels te kennen, zodat wij goede zinnen kunnen maken. Er wordt gezegd dat in het Arabisch beginnen we met het zelfstandige naamwoord. Goed, dat is niet altijd het, uh, zo, maar dat zal later blijken. Soms kan men beginnen met een zelfstandig naamwoord, maar men kan ook met een werkwoord beginnen. Maar goed, laten we niet vooruit lopen. Ik begin met het oplezen van de zinnen. Dus volg met mij. Al-Bustanu Jamilun Voorbeeld nummer 1. Al-Bustanu Jamilun Twee er zijn nog steeds mensen die niks horen is het bij iedereen? nee, niet bij iedereen dus ochtendien uh, het heeft te maken met je eigen computer voorbeeld 2 لنتعلم اشرح ما دي الكلمات التكني 3 شم علي وردة 4 <سير> قطف محمد زهرة 5 <سير> يعيش السمك في الماء Zes. Ik heb nu de voorbeelden opgelezen. Ik zou het fijn vinden als een van jullie ook de voorbeelden leest. Dus ik vraag uh, een van de broeders die het boek bij zich heeft om eventjes zelf te lezen. Wie wil dat? Wie wil de voorbeelden oplezen? Hand omhoog. Uh, broeder met cel, ga gaan. Ik neem aan dat je een microfoon hebt. En dan moet je op control uh, toets drukken en ingedrukt houden en dan de zinnen de, uh, oplezen. Is het duidelijk? Schrijf maar of het duidelijk is. Oké. Okay. Pyp. Ga je gaan. El Jamilun, Taliatun, Muhammadun Zahratan, Alleen de laatste zin, het staat. Daar staat, je fi Maar geen probleem. Uh, broeder, kloppie. Aan jou de beurt. البستان جميل الشمس طالعة الشم علي وردة قطف محمد ظهرة يعيش السمك في الماء يكثر النخيل في إقليمة Misra. Barak Fik. Heel goed. Alleen, de laatste zin: het is jakhforu, an khilu, fi, iklimi, Misra. Als iemand nog wil lezen, dan mag dat. Okay. Ik ga even de voorbeelden uitleggen. Eerste, al Bustanu Jamilun. Dus mensen kunnen opschrijven. Uh, eigenlijk de mensen die die, uh, die voorbeelden hebben geprint, die kunnen dat daaronder of daarnaast of op een andere blaadje of een ander schrift. Kunnen ze die voorbeelden overschrijven? En dan misschien met betekenis erachter. Dus eerst de albustanu, al Albustan betekent de tuin. Albustan is de tuin. Jamilun betekent mooi. Dus met deze zin bedoelen wij de tuin is mooi. al bustanu janilun. mooi. paleatun. bustanu wil zeggen. De zon is opkomend, is stijgend. Want is Het zijn is zelfstandige Het ash dat is de zon, en tali'atun betekent, is opkomend. Dat komt uit het werkwoord tala'a, nee niet opgekomen, want als je zegt opgekomen, dan is dat werkwoord. En het is niet opgekomen, tali'atun betekent letterlijk opkomend, met een d. Dat is een zelfstandig naamwoord, het is geen werkwoord, het is een. Dus letterlijk betekent het ashemsu, taliatun, betekent de zon is opkomend of is stijgend. Shemma aliyun wardatan, wil zeggen Aliun, Ali, dus Ali, naam. Rook, en bloem. Ali, rook, en bloem. Of een roos. Mag ook. Maar als je het letterlijk vertaalt, als je het letterlijk vertaalt, Zahraten, dan is het Rook, Ali en Roos. Maar goed, als je het wil, goed wil vertalen, dan is het Ali, Rook en Roos. Voorbeeld hier. Een misal, ar-rabi' al قطف محمد زهره محمد plukte een roos of een محمد plukte een roos of een bloem قطف is محمد is محمد الاسم زهره is roos المثال الخامس Zin, vijf Vertaald vis of de vis leeft in het water. De vis leeft. In het water. Yaishu betekent leeft. as is een vis, de vis. Fi betekent in en al is het water. Al-Mishael As-Sadis. Voorbeeld 6. An-Nachilu Fi Ikli misra Wat betekent? De palmbomen komen het meest voor in Egypte. De palmbomen komen het meest voor in Egypte. Yaksuru betekent komt vaak voor. Komt vaak voor. Geen geluid. Klopt dat? Wel of niet? Wel geluid. Wel geluid. Uh, goed, ik heb even een vraag. Uh, we hebben net broeder Metzel en broeder Kloppie gehoord. Is het geluid hetzelfde als de mijnen? Hun geluid is hetzelfde als de mijne? hetzelfde oké, nou ik heb dus gehoord het is gewoon goed aan één. ik herhaal voorbeeld 6 oké, ik herhaal het jakseru en nakhielu fi iqlimi misra jakseru en nakhielu jakseru en nakhielu Fi iklini misra. Jaksuru betekent, komt vaak voor. Dat is een werkwoord, wat betekent, komt vaak voor. Dat is een fi'al. Een fi'al. We hebben gezien dat al-kalaam, al-kalaam bestaat uit drie onderdelen, namelijk al-ism, al-fi'al en al-harf. Yaksuru is een vial. en dat betekent, komt vaak voor, komt vaak voor. En nahilu, dat is een soort boom, namelijk palmboom. Fi betekent in, iklim betekent letterlijk provincie, iklim betekent letterlijk provincie. En Misra, dat is de naam van Egypte. Dus Yakzoro en Nakhilo في -e -mi Misra betekent de palmboom of de palmbomen uh, komen vaak voor in, uh, ja hier wordt gezegd in uh, provincie Egypte. Maar wordt bedoeld in Egypte. In het land Egypte. Gewoon het land Egypte. Dat is wat de bedoeling hiervan is. In dit geval. Uh, tayyid. Ik hoop dat de voorbeelden duidelijk zijn. Nu gaan we. Naar het uitleg. Naar waar we het over hebben. Namelijk. al jumla al mufida De zin met een. Betekenis. Een nuttige zin, een goede zin. Ik zit nog steeds in, bladzijde nummer 9. Iwet amelna. Ik lees nu de uitleg. Iwet amelna. Atarki bel al Wajednahu yatarak kaboum min kalimateen. إحداهما البستان والثانيه جميل فاذا اخذنا الكلمه الاولى وحدها وهي البستان لم نفهم الا معنى مفردا لا يكفي للتخاطب إن شاء الله وكذلك الحال إذا أخذنا الكلمة الثانية وحدها وهي جميل ولكن إذا ضمننا إحدى الكلمتين إلى الأخرى على النحو الذي في التركيب وقلنا البستان جميل فهمنا معنى كاملا واستفدنا فائده تامه وهي اتصاف البستان بالجمال ولذلك يسمى هذا التركيب جمله مفيده وكل واحده من الكلمتين تعد جزءا من هذه الجمله وهكذا يقال في الامثله الباقيه طيب كيف لهاج Vertalen. Hij zegt: kijk, als je kijkt naar het eerste voorbeeld Al-Bustanu Jamilun. Dan zie je dat die zin bestaat uit twee woorden. Eén is al bustanu en twee is Jamilun. Dus we hebben hier te maken met twee woorden in deze zin: Al-Bustanu en als we het eerste woord pakken, namelijk el-Bustanu, dan begrijpen we daar niks uit. Dus als je alleen el-Bustanu zegt, dan begrijp je niks, en dan is dat niet voldoende om daarmee te communiceren met anderen. Als je alleen het woord le bustein gebruikt, dan is dat niet voldoende om te communiceren met een ander. En hetzelfde geldt voor het tweede woord. Dat is janilun. Als je alleen janilun zegt, zonder iets anders erbij te zeggen, dan begrijp je niets. Maar pas als je die twee woorden bij elkaar doet, bij elkaar combineert die twee woorden, dan pas begrijp je wat er bedoeld wordt. Dan heb je een volmaakte betekenis. Namelijk, el-bustanu jamilun. Dus pas als je die twee combineert, dan begrijp je wat er bedoeld wordt. Namelijk, dat de tuin mooi is. En zo hebben we dus gezien in de uh, definitie van al-Kalam, dat het pas al-Kalam is als het uit twee woorden of meer bestaat. Pas als je twee woorden hebt, of meer, dan kun je pas spreken uh, van uh, kalam of jumla, mufide. En ook moet er natuurlijk een betekenis zijn. Een mufide. Nou, je moet mufide zijn. Morakkab betekent dat er twee woorden of meer zijn. Maar het moet ook mufide zijn. En het moet ook gesproken woord zijn. Laffer. En het moet, zoals we zagen, Bestaan uit Arabische woorden. En dat is dus het geval in dit voorbeeld. Uh, we begrijpen dus hier dat. Al-Bustijn heeft een eigenschap, namelijk dat hij mooi is. En dan spreken we dus hier van Jumla Mufida. En dat geldt. Ook voor de andere voorbeelden. De overige vijf voorbeelden. Hetzelfde geldt daarvoor. Als we één woord gebruiken uit die voorbeelden, dan hebben we geen volmaakte betekenis. Als we zeggen alleen maar asjamsu, dan is degene tegen wie we praten nog steeds aan het wachten op wat je gaat zeggen. Als je zegt as of shemma, of Shemma Aliyun. Zelfs als je zegt twee woorden, Aliyun, dan zit hij nog steeds te wachten van wat heeft hij geraakt of gerookt. Of wat is het, geroken? Ja, wat heeft hij geroken? Of Mohammed muhammadun. Als je zegt van muhammadun, muhammad, hij heeft geplukt, ja... Dan zit degene tegen wie je praat nog steeds te wachten op wat je gaat zeggen. Met andere woorden, de betekenis is nog niet voldoende. Dus wanneer heb je een goede zin? Als je twee woorden hebt of meer. En je hebt een goede betekenis. Of een betekenis in dat geval. Het kan een juiste betekenis zijn, het kan ook een onjuiste betekenis zijn. Over de waarheid van de bewering, daar hebben we het niet over. We hebben het over dat het een betekenis heeft. ik ga verder met uitleg. Dus tweede alinea. Wat gaat er naar? Wa bihade nara an al kalimata wachdeha la tikfi fitta khatub. Walaikum, Als het goed is, is er wel geluid. Okay. وأنه لا بد من كلمتين فأكثر حتى يستفيد الإنسان فائدة تامة وأما نحو قم اجلس تكلم مما ظاهره أنه كلمة واحدة كافية في التخاطب فليس في الحقيقه كلمه واحده وانما هو جمله مركبه من كلمتين احداهما ملفوظه وهي قم مثلا والاخرى غير ملفوظه وهي انت التي يفهمها السامع من الكلام وان لم ينطق بها <تصفيق> Zo zien we dat, met, dat je met één woord eigenlijk niet kunt communiceren. Geen kalam kunt bedrijven. Dat je minstens twee woorden nodig hebt. Dus minstens twee woorden of meer. Zodat degene tegen wie je praat iets kan begrijpen. Maar, als je het voorbeeld neemt van bijvoorbeeld kon of idlis of kellem, als je voorbeelden neemt zoals bijvoorbeeld uh, sta op nou in het Nederlands zijn het twee woorden maar in het Arabisch is het kom één woord kom. Uh, of Ijlis, wit, of tekellem, spreek. Als we hier naar deze voorbeelden kijken, dan lijkt het dat het maar één woord is. Als je zegt tekellem, spreek, dan lijkt het alsof het maar één woord is. Maar in werkelijkheid is het geen, is het niet alleen maar één woord zoals ik vorige keer heb uitgelegd. Maar het is en ente, dus een woord is, uitgesproken, is duidelijk te zien, in een ander woord zit verborgen. Namelijk je zegt eigenlijk dat is gebiedende wijze inderdaad. Dus ijlis betekent en ente. Dat bedoel je. Idjlis en te. zit jij. Dus eigenlijk gebruik je hier twee woorden. Eén woord is wel zichtbaar en het ander is niet zichtbaar. Dus de regel dat het uit twee woorden of meer, die houdt nog steeds stand. Ik denk dat er iets mis is gegaan met broeder Kloppy. Geen isal, we gaan verder. Ja, ik zag het. Uh, t -t -t. Dus ik zeg met het woord idlis bijvoorbeeld, dit, lijkt het uh, alsof het bestaat uit één woord. Maar dat is dus niet het geval. Maar een woord is alleen maar zichtbaar en het andere woord is verborgen. <laughs> Wat zijn die stenen? Uh... De knop hier volgens mij druk je op uh, control, toets. En dan valt mijn microfoon weg. Dus als je dat niet wil doen, dan graag. Goed, hier is <coughs> tot zover de uitleg en dan gaat de schrijver over tot al qaida al qaida al oula Wat betekent regel nummer 1? al qaida al oula Hij zegt: at الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة ويسمى أيضا كلاما ماذا تتكلم هذا؟ إن geheel uh, wat een uh, duidelijke of أو إن جهيلاً إن ذات جمله مفيده جملة مفيدة أنا الكلام الآن هذا هو ريخ نوم الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين وقد تتركب من أكثر وكل كلمة فيها To do juz en minha. Dat een jumal mufida de goede zin, die kan bestaan uit twee woorden en die kan ook bestaan uit meerdere woorden, meer dan twee. En ieder woord in een goede zin is een onderdeel van die zin. Goed, deze twee voorbeelden eigenlijk, deze twee uh, regels bedoel ik, die zijn samengevat in wat we eerder hebben gezien, namelijk nou, de definitie van al kalam Al-kalaamu huwa lafbu, al-murakkabu, al-mufidu bilwadai. Dus als je die vier voorwaarden kent van al kalam dan is het eigenlijk hetzelfde en eigenlijk meer dan wat hier staat. Uh, En dan gaat de schrijver over tot het maken van oefeningen. Hij zegt: Ik Hij zegt: lees de voorbeelden van dit hoofdstuk en vertel hoeveel woorden. In elk voorbeeld zit, al-Qaïda dat is regel. Al-Qaïda is regel. Er wordt hier gevraagd wat is al-Qaïda, hoe kun je dat vertalen? Al-Qaïda kun je vertalen met regel. Tayb, laten we beginnen met het eerste voorbeeld Al-Bustanu Jamilun. نعم البستان جميل هو في البواردة زيت البستان جميل البستان جميل هو في كم كلمة في الجملة البستان جميل يلمو خان البستان جميل Is het geluid dan niet goed? Sommige mensen zeggen dat... om de vraag te herhalen. In ieder geval, ik herhaal het. Hoeveel woorden zitten in de zin Al-Bustanu Jamil? Ken kalimah toedjadu fi jumlah Al-Bustanu Jamil? Nou, ik zie antwoorden twee. Sommigen zeggen vier. En er is iemand die zegt twee zichtbaar en twee onzichtbaar. En iemand die zegt drie woorden. Twee onzichtbaar. Uh, goed. Uh, zuster Om Jaber. Kunt u mij uitleggen welke woorden zijn wel zichtbaar en welke niet? Al-Bustanu Jamilun. <coughs> U zegt, er zijn vier woorden. Al-Bustanu is tuin. Laiken het is de tuin. Niet? Oké, okay, nee. Uh, nee. Zoals uh, so ik zei. Uh, de Al-Kalam. Al-Kalam. Dus Jumla uh, Mufida eigenlijk. Die bestaat uit drie onderdelen, namelijk el isen, Ism, Nam uh, al en Al-Harf. Naam, de is de. Al-Jamilon is mooi. Oké, ook twee woorden. Jamil is mooi, drie dus. أخذ إكسال أيفر أنطوان خايفة. البستان جميل أنا أول مرة أدخل هذه الغرفة هي هي لتعليمت ال ولكن ال البستان تروردن. de is فوق woord. voorvoegsel is dat ook een woord. dan drie De in het Nederlands is het inderdaad een lidwoord. Dat wordt een woord genoemd. Maar in het Arabisch, als je zegt al-bustaan, dan wordt het als één woord beschouwd. Al-bustaan is één woord. Dan kun je zeggen al bustaanu, de tuin. Dan is het nog steeds één woord. Of je zegt Bustanun, dat betekent een, een tuin, en dan is het nog steeds één woord. Dus dat wordt niet gerekend als twee woorden. Het is maar één woord, Al-Bustaan is één woord. Ja, tuurlijk moet je vanuit het Arabisch bekijken, want dat is wat we hier leren, insha'Allah. El is inderdaad de of het, dat is een lidwoord. En Boustain is tuin. Maar als je zegt, kijk, je kan, zoals ik in het begin zei, je kan niet... Uh, je kan niet... Analogie maken tussen Arabisch en Nederlands. Die zijn gewoon niet hetzelfde. Sommige dingen lijken op elkaar, maar veel dingen niet. Dus in het Nederlands heb je een lidwoord, wat wel tot een woord wordt gerekend. Maar in het Arabisch is dat lidwoord niet als woord gerekend. Dus al-bustanu is maar één woord. En als je zegt al-bustanum, kijk, bustanu... Wat uh, verschilt met Al-Bustan is dat er geen L heeft. Dus die Elif en Lam aan het begin die zijn weggehaald. Dan heb je Bustanun. En aan het eind heb je de zogenaamde Tenuin toegevoegd. Dus twee Dammas. Dammatan. Bustanun. En dan is het gelijk een Tuin. Kijk, Bustanun. Hoe zou je dan, als je dus analogie maakt met Nederlands, dan zou je zeggen, een is een lidwoord, en bestaan is, of tuin, een tuin, en tuin is een uh, ander woord. En bestaan, kijk, het is nog steeds één woord, het enige wat verschilt is nog een damma, nog een teken erbij gekomen, en het is niet zo dat er een ander woord erbij is gekomen. Maar goed, wat we moeten weten is, bustanum is één woord. En jamilun is ook een woord. En hier zijn alle woorden zichtbaar. Wanneer zeiden we dat het onzichtbaar is? Als je zegt tegen iemand... Zit. Ijlis. Ijlis. Dan bedoel je eigenlijk... Ijlis ente. Die ente spreek je niet uit. In het Arabisch spreek je die ente niet uit. Maar als je het uitspreekt... Dan zijn je woorden goed. Dan is het een goede zin. Dan heb je geen fout gemaakt. Sterker nog, het wordt gebruikt als je wilt benadrukken. Dat heet Tokid. Ijlis ente. Dan heb ik het tegen jou. Jij. Ziet jij. Soms is het nodig om Enta toe te voegen. Als je het wilt benadrukken. Maar als je zegt Ijlis, dan lijkt het als het maar één woord is. Maar in werkelijkheid is er één woord die onzichtbaar is. En dat is ente. Dus al-bustanu jamilun bestaat uit twee woorden. ash shamsu taliatun. Uit hoeveel woorden bestaat ash shamsu taliatun. Aan jullie het antwoord. اوكي okay, الحمد لله هناك ريسن هناك جس اجماع ايدرين يث ارماينز دات الشمس طالعهن بسط بسطت من تري ووردن متكلوت الشمسو اسم وورد ان طالعهن ايش ان وورد شم علي وردتن ده بربيل the المثال الثالث هو فعل اتصف Shamma Aliun Hapert het geluid bij iedereen of. Nee. Even. Shamma Aliun Ik zie drie woorden. Iedereen mee eens? Drie woorden: shamma, aliyun, wardatan. Ja, goed. Ook hier zien we een consensus. Iedereen is er ermee eens. En dat klopt ook. Dat zijn drie woorden. Shamma is een woord. Aliyun is een woord. Wardatan is een woord. قطف محمد زهرتان في البورد قطف محمد زهرتان في الفورد اوك بري اوك بري Het is goed, drie woorden, inderdaad, Katafa een woord, Mohammedun, een woord, Zaratun, is een woord. Ya'ishu as fi al-ma'i Trouwens, kan iedereen Arabisch lezen? Ik bedoel, op al talk ik heb net een, een, een, een zin geschreven, maar niet iedereen kan het lezen. 1, 2, 3, 4... Sommige wel, sommige niet. Het is misschien aan te raden, op Selfie Forum, daar is een uh, instructie hoe je, hoe je op uh, je Windows XP Arabisch kunt installeren. Ook al heb je de Med Nederlandse versie of de Engelse versie, kun je Engels of Arabisch installeren op je computer. In ieder geval... Uh, al-Ma'i. voorbeeld uh, 5 Hoeveel woorden uit hoeveel woorden bestaat deze zin Yaishu as samaku fi al ma'i 4 Barakallahu fikum dat is goed Het zijn vier woorden waaruit deze zin bestaat ja'ishu is een woord assamaku is een woord fi is ook een woord en al-ma' is een woord en laatste zin yak'soro even wachten yak'soro anna gielu fi iklimi misra uit hoeveel woorden bestaat hij? Vijf woorden, Vijf woorden, Zijf, Zijf, Zijf. Nou, het jawab sahih, dat is? Goed. voor is een woord, Annachir is een woord, Fi is, is ook een woord, Eklin is, is een woord, en Nusserah is ook een woord. Uh, alhamdulillah, dus jullie begrijpen het, uh, uh, de, de les begrijpen jullie goed. Er zijn andere oefeningen en uh, er zijn ook andere voorbeelden waarin de schrijver vraagt, lees de voorbeelden en vertel de uit welke woorden die zinnen, bestaan dus iemand die het boek heeft die kan even de voorbeelden lezen, wie wil dat doen iemand die een boek heeft bladzijde 10 oefening 2 wij leren in bepaald een bepaald boek inderdaad, in een bepaald boek en dat heet An-Nahwal Uh, misschien kan iemand een link geven op het selfie-vorm waar of hoe je aan het boek komt. Uh, wie kan even het voorbeeld lezen? Oefening 2, daar zijn een aantal voorbeelden. Wie wil even het voorbeeld lezen? Kan iemand dat doen? Met de uitleg doe ik wel wat snel, maar... Goed, als ik de voorbeelden lees, dan doe ik het wel langzaam, inshallah. Nee, het staat niet in het Nederlands uitgelegd. Het is in het Arabisch uitgelegd. En ik vertaal het hier in het Nederlands. Dus broeder Abdullah22, die geeft de link naar een site hoe je aan het boek komt. Broeder Metzal, Je mag even de voorbeelden lezen. En tegelijkertijd wil ik van je weten uh, uit, hoeveel die zinnen, uit hoeveel woorden bestaan ze en welke woorden zijn dat. Ga je gaan doeden met dat. Ook uit twee woorden. Jan Katja is een woord. En Mataru is ook één woord. Yasiru, ja, het tehabe. En staat ook uit twee woorden. Yasiru, ja, ook één woord. Het tehabe is een woord. nou ook, het sensu. Dus ook uit twee woorden. nou As-senso is ook één woord. Kedit-o al-arbo. Het bestaat ook uit twee woorden. Kedit-o is één woord. Al-arbo is ook één woord. Apt-ta-edato. Tal-san as-sazaratu. Het bestaat uit drie woorden. Apt-ta-edato. Apt-ta-ero is één woord. Fauqa is een woord, As-shajarati is een woord. Yaktifu, Aliya en Azhara. Het staat uit drie woorden. Yaktifu is een woord, Aliya is een woord en Azhara is een woord. Yen abo. No, Ik wil de sluit ook nog even zien. Ik wil de sluit ook nog zien. Ik wil de sluit ook nog zien. Ik wil sluit wil Ik النهار جميل كل يوم بس البرد فوق الجبال هذا جميل ورد بس قد فوق الجبال كل شيء بارك الله فيك درودر متسو uh, hoewel, uh, ja, ik vind het eigenlijk een uh, rare naam. Ik weet het niet. Uh, in ieder geval, uh, Barakalovic, uh, je geeft goede antwoorden. Je geluid was niet uh, goed te horen. Maar voor uh, de andere mensen die het niet goed hoorden, uh, het is gewoon, ja, ze moeten hun boksen wat harder zetten. En dan kunnen ze het uh, in ieder geval een beetje horen. Uh, ik zal ze toch nog eventjes herhalen, voor de mensen die het niet goed hebben gehoord. Esenao As-sama'u Momteratun. Dat zijn twee woorden, is één woord, Momteratun is één woord. Sommige mensen zitten mij op privé een aantal vragen te stellen, uh, willen jullie, alsjeblieft, pas na afloop met jullie vragen komen, want uh, uh, dat stoort een beetje. Geil. Assema um, o had ik het over. Dus assema is zijn woord en mumtiratun is zijn woord. Wat betekent dat? Assema, dat betekent... De hemel, de lucht, de hemel. Monteraton is... Uh, ja, hier... Uh, kunnen we niet weer vertalen, letterlijk vertalen in het Nederlands. Je kan niet zeggen... Wat hiermee bedoeld is dat... Het hemel, het regent vanuit de hemel. Het regent vanuit de hemel. Maar in het Arabisch, letterlijk geschreven, de, uh, is hier geschreven... De hemel... Uh, is regenend als het ware, maar er wordt bedoeld dat het regen komt vanuit de hemel. Al-hadiqatu jamilatun, al-hadiqa is een ander woord voor bestaan en dat is park of tuin. En jamilatun is mooi. Dus ook hier twee woorden. Al-Hadiqatu 1, Jamilatun 2. Yankati'u al-Mataru. Yankati'u is één woord en al-Mataru is één woord. Al-Matar, dat is regen, de regen. En Yankati'u is stopt. Dus de regen stopt. Yasiru al-Sahabu. As-sahab, dat is de wolk, of de wolken. En yasiru betekent letterlijk loopt. Loopt. Dus de wolken uh, drijven, lopen in de lucht. Dus er zijn ook twee woorden. Uh, yasiru, een woord, en as-sahabu, een woord. Taknu'u as-shamsu. Tatlooru Ashemsu. Ook twee woorden. Tatloor is een woord en Ashemsu één woord. Tatloor betekent komt op en Ashemsu, dat is de zon. Vergelijk deze voorbeeld, of dit voorbeeld, met het eerste voorbeeld. Ashemsu taliatun. Ashemsu taliatun en Tatlooru Ashemsu. Ashemsu taliatun betekent de zon is opkomend en. Tatlo betekent de zon komt op. Hier gebruiken we echt het werkwoord tatlo. Voorbeeld 6. tajifu al ardo. Al ardo, dat is de grond, de aarde. Al ardo, als jullie goed kijken, is het woord de aarde, die komt eigenlijk uit het woord al ardo van het Arabisch. Dus de aarde is ontleend aan het woord al-ardu van het Arabisch. Al-ardu, tajifu. Tajifu, al-ardu, alaikum sallam wa rahmatullah. Wat betekent dat? Tajifu betekent droogt op, dus de aarde droogt op. En hier hebben we ook weer twee woorden. Tajifu, één woord, en al-ardu, tweede woord. 7. at fauqa Doe ik het uh, niet, niet langzaam genoeg? Uh, ik, ik herhaal het nog een keer. Dus voorbeeld 1. De hemel, of het regent uit de hemel. al jamilatun. De tuin of de park is mooi. Yankati'u al matar. De regen stopt. Yassiru as sahabu. De wolken lopen. Of drijven. Tatlu'u al shansu. De zon komt op. Tajifu al arbo Tajifu betekent droogt op. Dus de aarde droogt op. Atta'iru fauqa shajarati. Voor de zeven, at-ta-iru, fauqa, as-shadjarati. is een woord, fauqa is een woord, as is, is, is, is een woord. Dus, wat betekent ta Betekent de vogel. De vogel. En fauqa betekent op. En as-shadjarati betekent de boom. Dus, de vogel is op de boom. of in de boom. Yaqtifu aliyun al-Azhara. Yaqtifu. Aliyun al-Azhara. Ali. plukt. de bloemen. En vergelijk dit voorbeeld. met wat we eerder hebben gezien. namelijk. Qatafa Mohammedun Zahraten. Qatafa betekent uh, plukte en yakutifu betekent plukt in de tegenwoordige tijd. Qatafa is in de verleden tijd, dat zullen we straks tegenkomen. En yakutifu betekent plukt in de tegenwoordige tijd. Dus Yaktifu Aliyon al-Azhara, Ali plukt de rozen of de bloemen. Dat zijn drie woorden. Yaktifu één. Aliyun één. Al-Azhara één. Drie woorden. En uh, nu even de uh, zin die moeilijk was voor broeder uh, Metzo. Ik zal het uh, even lezen. Yalla'abu al ghilmanu Het is al bil Bilkurati. Yel'abu is een woord. al gilmanu is een woord. Bil-korati zijn twee woorden. Bi is een woord. En al-korati is een ander woord. Dus hier heb je, die zin die je hebt overgeslagen, die bestaat uit vier woorden. Yal abu is een woord. al gilmanu is een woord. Bi is een woord. Al-Korati is een woord. Je ziet dat bil het is aan één geschreven. Het is aan elkaar geschreven, maar het zijn toch twee woorden. Wat betekent dat? Yel'abu is spelen, of uh, speelt. En al-Rilman, dat is meervoud van uh, Ghulam. Gilman is Nierfout en roulem is enkel fout en dat betekent uh, jongen. al roulem betekent dus jongens. Bilkurati met de bal. Dus de jongens spelen met de bal. Volgend team: Jenzilo al-Mataru min Senae. Jenzilo al-Mataru min Senae. Jenzilo is een woord, almataro is een woord, mina is een woord, as-samai is, is, is ook een woord. Dus hier hebben we vier woorden. Yenzilu betekent, komt neer, daalt neer, neerdalen. Almatar is regen, de regen. En mina betekent van of uit. En as betekent de hemel. Dus het reg de regen daalt dat neer vanuit de hemel. Wat is de betekenis hiervan. Tasiru as-sufunu fi al-bihari. Tasiru <asufunu> fi al-bihari. <tasiru> is een woord. As-sufunu is een woord. Fi is een woord. Al-bihari is ook een woord. Dus we hebben hier totaal vier woorden. Asir e betekent letterlijk lopen. Asufunu, e dat zijn, dat is meervaart van Safinatun. Sufun is meervaart van Safinatun En dat betekent boot. Of in dit geval boten. Um, As-Sufun zijn boten. Fi betekent in of op. En al-Bihar, wat is meervaart van Bachron. Bihar is meervaart van Bachron. En Bachron betekent de zee. Of een zee. Al-Bachron is de zee. as of bihar De boten varen op het water. يشتد يشتد البرد فوق الجبال هي اللي بتبت ماكمة فير غوردة نعم لك يشتد البرد فوق ان الجبال <تصفيق> Wat betekent jastabdul bardu fokaljibail? Dat betekent, uh, laten we niet over andere zaken discussiëren, maar even bij de les blijven alsjeblieft. Dus jastabdul uh, bardu jibel wil zeggen dat het het koudste is op de bergen. Dat op de bergen daar het koudste is. Op de, top, op de top van de bergen, daar het koudste is. Kijk, als je het zo zegt in het Nederlands, dan gebruik je geen werkwoord. Op de top van de bergen, daar is het, het koudst. Jij gebruikt wel het, het, woord, het werkwoord is, maar hier gebruikt men een ander werkwoord, namelijk je steddoe. Je steddoe betekent ergerd. Hij wordt erger. Dus de kou wordt steeds erger, wordt erger, waar op bebergen en in uh, oefening 3 daar zijn voorbeelden van goede zinnen en ook slechte zinnen voorbeelden van kalam, dus echte goede zinnen en zinnen die niet compleet zijn. Dus die niet kalam zijn. Die niet Jumel Mufida zijn. Hij zegt bijvoorbeeld, een eerste voorbeeld. Leysa al Jowu. En dan stopt hij. Leysa al jou Al Jowu betekent het weer. Al Jowu wil zeggen het weer. En Leisa. Betekent is niet. Dus als we dit vertalen, staat hier, het weer is niet. Het weer is niet. Nou, degene tegen hier, wie, wie je praat, dan uh, verwacht hij nog iets anders van jou. Ja, wat is het niet? Is niet mooi, is niet uh, wat? Lees el-jo. Dus hier spreken we niet van al-kelam. Het is geen jumla mufida. Leisa al-Jo is geen joomla mufida. Akela faridun. Akela faridun. Is dit een goede zin of niet? Is dit joomla mufida, ja of nee? Akela faridun. Ik denk dat jullie wel weten wat Akela betekent en wat faridun betekent. Farid is gewoon een naam. Farid. En akala betekent inderdaad eten. Dus akela farid doen. Is dat een goede zin? Is dat kalam? Jullie zeggen ja. En het is ook zo. Het is kalam. Dus farid at. Niet eet, maar at. Want akela is in verleden tijd. Gisteren bijvoorbeeld. Verleden tijd. Akala yakulu. اشبوه فريد ايت فريد ياكل اوف ياكل فريد بالنسبه كلا اس انفليد تايم فود 3 القطار سريع نعم فريد اكثر القطار سريع ليبيت في وقت القطار بتيكنت القطار Trein, het naam. Sarion, nee, geen bus. Bus heet Al-Hafila. Al-Hafila is bus. Maar Kitaaron is een trein. Sarion, wat betekent sarion? Snel, naam. Dus Al-Kitao, Sarion. De trein is snel. Dat is ook kalam. Het is jumla mufida. Omdat hier voldaan wordt aan de vier voorwaarden die we gezien hebben. Voorbeeld 4. In ijtahetta. In In betekent als. En ijtahetta uh, betekent... Je doet je best, je doet moeite, je doet je best iets te Dus hier staat: als je je best doet, als je moeite doet, als je je best doet, dat staat hier. Is het een goede zin? Als je, je inspant, Nou. Het is geen goede zin. Nou, het is geen goede zin, want degene tegen wie je praat, die verwacht nog iets anders. Wat, ga je, wat gaat er gebeuren? Wat is het antwoord? Als je, als je wat? Als je uh, je best doet. Wat dan? Als je pas zegt, ايشتهت, نجحت, Bijvoorbeeld, dan is het wel een goede dien. Als je je best doet, dan ga je slagen. Voorbeeld 5. Leet al marid. Leet al betekent zoiets als, uh, was maar was maar het is een uh, uitroepteken een, een, een wens een wens leid dan maar was de zieke maar ja hier spreken we ook niet van, uh, van uh, een goede zin omdat je nog iets anders vraagt anders uh, verwacht leid heb betekent مشي ليسا. ليتا. متتا. ليتا ما شيليسا ليتا متى ليتا المريب ما ترى إكسالد إيفنتشس نو عكير أراه Leete al Marid. Leete al Marid. Maar ik het zelf Dus leete al Marid betekent was de zieke maar. Ja, was de zieke maar beter bijvoorbeeld. Dan is het wel een goede zin. Maar als je zegt leete al Marid in stopt, dan kun je niet spreken van een goede zin. Een thouwbu naظيفun. Voorbeeld 6. Een thouwbu naظيفun. Dat betekent: Een thouwbu betekent uh, de kleding. Een thouwbu is de kleding. Een is schoon. Dus de zin betekent: De kleding is schoon. Hier spreken we wel van een goede zin omdat het voldoet aan de vier voorwaarden die we gehad hebben van Kellen. Voorbeeld 7. Of, ja, voorbeeld 7. Al-Kitabullahi. Al-Kitabullahi. Wat betekent kitab? Boek, accent, naam. Nou. Wat betekent Al-Lari? Wie weet dat? Dat of die. Ja, hier in het geval is het dat. Dat, omdat het boek is. Het boek dat. Goed, hier zeggen we het boek dat. Is dat een goede zin? Nee, het is geen goede zin, omdat la, geen goede zin. Al-Bay al-Kitabullahi. Uh, is geen goede zin, want je zegt het boek dat. Ja, wat, wat is er dan mee? Dus het boek dat ik gekocht heb, bijvoorbeeld, is mooi, is uh, nee, interessant, is wat anders. In dat geval is het wel een goede zin. Maar als je zegt het boek dat, of het dan niet. al kitabelevi starei to, mufidun Dat is wel een goede zin. Uh, voorbeeld 8: al Bintu. Al-Muta al bintu Al-Binto. Al-Muta betekent het meisje. Al-Muta betekent. Wie weet dat? Al-Muta al dat leert. Dat leert. Lerende, accent, De lerende, accent, Lerende. Want leert, dat leert, dat is een werkwoord. En een moetaarlima is geen werkwoord. Dus hier staat, al bintu, al toe. De lerende of het lerende meisje. Al bintu, al moetaarlima toe. Dochter in plaats van meisje. Bintu. Nee, al bint is ook gewoon een meisje. Bintun is een meisje. Maar als je zegt Bintu Fulan dan kun je spreken van dochter van iemand. Maar al bintu kun je ook noemen voor het meisje. Goed, al bintu muta'allimatu is dat Jumla mufida of nee? Is al bintul muta'allimatu een mufida. Jullie zijn erin getrapt. Hussein, je zegt nee. Waarom is het geen goede zin, Hussein? Al-Bin al toe. Ja, ja. leert wat? leert wat? Wat leert ze? Het is wel. Moet iets leren, toch? Wat was de vraag? al muta Is dat Jumla Mufida? Is dat kalam? Ja of nee? Is wel een goede zin. Wat is ze aan het leren? Nee, nee, nee. Als je zegt het lerende meisje, dan is het een goede zin. Ja, dus wat leert ze? Dat missen ze nog. Het lerende meisje, je weet dus dat ze leert. Lijken, het maakt niet uit wat ze leert, toch? Maak. Inderdaad, het maakt niet uit wat ze leert. Wat ze leert is niet interessant. Dat kan, hoeft niet interessant te zijn. Ik bedoel, hoeft niet de zin duidelijker te maken. Of uh, een goede zin te maken met wat ze leert. Het is geen goede zin, nee, het is het meisje leert. Ja, maar hoe zeg je dat in het Arabisch, het lerende meisje? Ja, albintu mutaallimatu, zo zeg je in het Arabisch, het lerende meisje. Maar wat ze leert? hier hiya mutaallimah. Want hij geeft al aan dat ze leert. Maar Al-Mutaallimatu is niet, is in dit geval toch bijvoeglijk naamwoord. Is het correct of niet? Tijd. <toyen> <toyen> Dan zou er toch moeten staan Al-Bintu Te-te-allem. Al-Bintu tata'allam is een goede zin. Al-Bintu te ta'allem. Of Al-Bintu moet je al -bintu zonder die el. Even opschrijven. Al-Bin Als ik het zo schrijf, ik hoop, ja, niet iedereen kan het lezen, maar goed, ik zal het ook fonetisch schrijven. Al bin Al bin Als het zo is, dan is het wel een goede zin. Mutaallima betekent dat ze lerend is. Dat ze studerend is. Broeder, wie bent u eigenlijk? <laughs> uh, vraag het aan iemand anders die mij kent. Dus in dit geval betekent het het meisje dat leert. Uh, hier betekent dus het meisje, het meisje dat leert. Al bintu mutaallimatun. Al Elbint, bintu muta uh, het, het meisje... Uh, is een lerende. Is een lerende. Maar als je zegt. al bintu. al mutaallimatu. Misschien uh, broeder of zuster. Ga hier. Als je wacht tot aan het eind van de les. Dan uh, kan ik het je vertellen. Jean. Nu ben ik bezig met de les. Het meisje is aan het leren. Goed. Uh, als jullie even stoppen met. Uh, met schrijven. Dan zal ik het even uitleggen. En als er vragen daarover zijn. Dan kun je de, die, die, die stelling zetten. Uh, als ik zeg. Al bintu. Muta hè, Jullie moeten goed het verschil zien. Al bintu. Muta Zoals ik het eerder heb geschreven. Uh, even kopiëren. Nee, ik, zal, ik schrijf nog een keer. Al bintu. Muta allimatun. Als ik het zo schrijf, zonder el bij muta'allimatun, dus el bintu muta'allimatun, niet el bintu, el muta'allimatun, wat eigenlijk hier het voorbeeld is. Dan bedoel ik, het meisje is lerende. Dat betekent eigenlijk, het meisje is aan het leren. En dat is voldoende. Je begrijpt wat, je, wat, ik, wat ik wil zeggen. Het meisje is aan het leren. Punt. Dat is een goede zin. Maar als ik zeg, nee niet een studerende meisje. Het meisje is studerend. Dat betekent het. Het meisje is studerend. Het meisje is studerend. En dan heb je begrepen. Dan hoef ik niks meer te zeggen. Je begrijpt wat ik bedoel. Maar als ik zeg, El bintu. El muta'allimatu. El bintu. El muta'allimatu. Dan, uh, dan betekent het, de lerende of het lerende meisje. Het lerende meisje. Ja, wat is er mee met het lerende meisje? Wat is er mee? Het lerende meisje. Wat? Het lerende meisje doet haar best bijvoorbeeld. Je wacht nog op iets. Wat is er mee? Het lerende meisje. Het is hetzelfde als je zegt. Al-Kitabu Ahmaru. Al-Kitabu Ahmaru. Het boek is rood. Is een goede zin. Maar als je zegt, al-kitabu al-ahmaru, dat betekent dat, het rode boek. Ja, wat is er mee met het rode boek? Je verwacht nog iets. Het rode boek is interessant. Bijvoorbeeld. Maar als je zegt, het rode boek alleen, dan begrijp je nog niks. Dus, al-kitabu al-ahmaru, is een goede zin. En al-kitabu al-ahmaru, al-kitabu al-ahmaru is geen goede zin, omdat je nog iets anders verwacht wat ik nog zeg. En hetzelfde geldt voor al-bintu al-muta'allimatun. Het lerende meisje of het studerende meisje. Wat is een meisje? Dat weet ik niet, dus het is geen goede zin. Maar al-bintu muta'allimatun, het meisje is lerende, dat is wel een goede zin. Dus de letter al voor de woord betekent dat er nog uitleg komt over de zin. Nee, dat, zo, zo, zo om, uh, kun je het niet vertalen. Uh, ja, het is moeilijk om uh, analogie te maken. Zeg maar. L, dat betekent letterlijk de of het. L is de of het. Het woord de of het. Uh, je moet het zien zoals ik het uitgelegd heb. Dus zonder L betekent het is, aan het is leren, dus het meisje is lerende, uh, albintu muta'allimatu zonder al, maar als je al zegt, albintu muta'allimatu, dan is het een eigenschap van albint, uh, dat ze lerend is, is een eigenschap van haar, om haar zeg maar, te herkennen, dan weet je over wie je het hebt, bintu het lerende meisje, dan weet je waar het over gaat. Dus niet die andere meisje, maar het lerende meisje. En dan verwacht je nog daarachter, ja, wat is er mee, wat, wil je, wat, wat is er met dat meisje. Dan pas uh, kun je een goede zin maken. Maar als je zegt al bintu, dan weet je waar je het over hebt, een bepaalde meisje. En die is lerende. Al bintu mutaallimatu. Dan is het eigenlijk al duidelijk, want je wil zeggen dat dat meisje waar je het over hebt, is lerende en studerende. Nou, uh. ik hoop dat het duidelijk is. Is het een beetje duidelijk, dit voorbeeld? Alhamdulillah. Uh, nu een ander oefening, oefening. Er is een ander oefening. Oefening nummer vier. Uh, nog steeds bladzijde tien. Trouwens, ik weet niet of de uh, bladzijdenummering hetzelfde is. Want de uitgaven kunnen verschillen. Uh, hebben jullie al die oefeningen op bladzijde 10? De mensen die het boek hebben? Al die oefeningen waar we nu lezen, staan die op bladzijde 10 bij jullie? Oké. Okay. In het boek bij mij is het bladzijde 14. Oké. Okay. Nou, het zijn dus verschillende uitgaven. In ieder geval, dus bladzijde 10 voor de meeste mensen en de andere, zoals so broeder uh, Abdurrahman, die kan gewoon volgen, uh, want hij weet waar we uh, zijn. Oefening 4. Hij zegt: Ik ga alle middelen in het amfielaatje laten, jongelen moeten, bij wat ik kalimatje moet laten, in Ik vertaal even de vraag. Vul in, dus in de lege ruimte, moet je invullen, een woord invullen. Zodat je uiteindelijk een goede zin krijgt. Een jumla mufida krijgt. Eerste zin. Al-osforu, punt, punt, punt, punt. Al-kafasu. Al-Ozforu, punt, punt, punt, Al-Kafaso. Willen jullie, nou, mensen willen het boek bestellen en dergelijke. wil jullie dat alsjeblieft dus aan het eind van de les doen? Uh, over andere dingen praten? Graag als we klaar zijn. Uh, Al-Ozforu, punt, punt, punt, al kafas Vul iets in, een woord in, zodat je een goede zin krijgt. Wie wil dat doen? Mag de microfoon krijgen? Mag ik een Andere broeders. Ik hoop dat het geluid nu goed is bij jou, broeder Betzal. Ik geef je het woord. Dus vul een woord in, zodat je een goede zin krijgt. Al-Asfor, Al-Kafas. Al-Asfor betekent de vogel. En Al-Kafas betekent, wie weet dat, wat betekent Al-Kafas? ديكوي سنت ناو ديكوي طيب برودر متسو انت هافت العصفور في القفص في, في القفص احسنت بارك الله فيك العصفور في القفص العصفور في القفص ذا برودر Hetzelfde. Wat betekent? De vogel is in de kooi. Si al-Kawasi. Oh, mensen hebben al eerder antwoord gegeven, zie ik. Geen <laughs> Dat mag ook. Via uh, al-Kawasi. Tweede voorbeeld. Allah was in het jatiro, via al-Kawasi. Masha'Allah. Nou maar, ik zei één woord, hè. Ik zei, vul één woord. Want de schrijver zegt, je moet één woord invullen. Uh, nou, wie kan een ander woord invullen, invullen, zodat je een goede zin krijgt? Heeft iemand een ander antwoord? Al-Ozfur, punt, punt, punt, al-Kafas. عبد الواحد ابو عثمان فوق يكون فوق انفلت على سؤال عبد الله سيخت نائم نائم نايمون نايمون نايمون بدوت نايمون يوسف نايمون نايمون نايمون نايمون نايمون uh, mumia het boek weer de vraag stellen aan het eind van de les alle. dan ga het, uh, gaan we het antwoord geven Al-Ozfoor Vauqa Al-Kafas is ook goed Al-Ozfoor Vauqa Al-Kafas Vauqa betekent op, boven Al-Ozfoor de vogel is boven de kooi wat kan Tahta is ook goed Tahta is onder Tahta is ook goed het is moeilijk te voorstellen, maar het is goed. Tahta al kabas is ook goed. Tahta, vauka, tahta. Kun je dan de zin zeggen zodat wij dat kunnen doen? Ja, ik zei al voor. punt, punt, punt, al kawas. Vragen naar de les, inshallah En tahta, je mag één woord. Al-osfoor, doen, fi al kavasi يا مرداني بي 2 بوردة اكبر يا خرب في القفص يا شرب يا في القفص بي 2 بوردة هو زخيه مَاست جانبا جانبا العصفور بجانب القفصي أو جانب القفصي ايساوك خود كدام آه... قدام كدام كدام كدام فور القفص كدام كدام كدام كدام كدام القفص كدام كدام كدام كدام كدام كدام كدام كدام كدام كدام كدام كدام كدام كدام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 Amana, niet Amana. Amana. amama met een M. Nast, nast, Maar is dat een bestand voor? Hiza. Ja, Hiza weet niet wat je bedoelt, Abu Yusuf. Wat is dat in het Nederlands? Wat bedoel je, bedoel je met Hiza? Hoe lang duurt de les nog? Uh, we gaan zo stoppen inshaAllah. We zijn bijna door de oefeningen heen. Zijn... Uh, volgende zin. Alwaladu. بنت بنت بنت الفاكهه الولد العصفور يزقزق في القفص دنتريفورد ايك ويل مار اين وورت جوستسلفيا ايك ويل اين العصفور يزقزق في القفص زين تريفورد واتش طيب الولد بنت بنت بنت Ya kulu. Accent om model. Naam. Ya Wat is felkhi hete? Felkhi dat is. Wie weet dat? Al felkhi hete. Vruit. Naam. Al felkhi is fruit. Yeshri. Om yeshri. Weet je wat Yeshri betekent? Wat betekent Yeshri? Nee. Niet kopen. Verkopen. Yashri betekent hij verkoopt. En Yashari, Yashari, dat is hij koopt. Dat is goed. Dus Yashri al-Fakihata is goed. En Yashri al-Fakihata is ook goed. Dus al-Waladu Yashri al-Fakihata of al-Waladu Yashri al-Fakihata. Nou. انا خيمت انظر انظر سخي ان اندر وورد يرمي نعم يرمي هي خويط ان ال الولد يرمي الفاكهه لكن هي خويط ا دي فروت اتو اس الولد يعطي al-Waladu Yoapi Al-Faqihata, dan is je zin niet compleet. Dan heb je geen jumla Mufida. Want dan moet je zeggen aan wie hij het geeft. Je moet wel vermelden aan wie hij het geeft. Al-Waladu, Yoapi Al-Fakiata Liaki metal. aan zijn broer.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 Hoezo dat? Wat is hoezo dat? Even kijken. Om echt aan. ja. Oh ja, het is duidelijk. Oké. Okay. liefdadigheid. Hoe zeg je? Snijden. Snijden? Jaktauw. Jaktauw. Naam is ook goed. Snijden is jaktauw. Ik zal het even opschrijven voor degenen die het kunnen lezen. Yaqta'u betekent hij snijdt en plukt is yaqtifu. Dat moet jij weten, want we hebben het vandaag gehad. En staat in de voorbeelden die ik je gemaild heb. Dus plukt is yaqtifu. Waladu het kind, ja, in het Arabisch. Waladi is zoon. Waladi is mijn zoon. Waladuka is jouw zoon. Maar als je zegt al alwalad, dan is het een kind, het kind. Waalaikum salam wa نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يقطع نعم نعم يقطع نعم نعم نعم نعم نعم نعم يقطع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم en een uh, zuster Ieder heeft geschreven. Al-waladu, yashri al-fakihata. Is ook goed. Yashri betekent je bijo. betekent verkopen. En yashri betekent ook verkopen. Al-waladu, yakta'u al-fakihata naan. Hij schneit. Akala of zou Dat zou goed zijn. Nee, akala, dat is. Uh, الولد اكل الفاكهه بيتكن ذا كيند ات بفروت ان الولد ياكل الفاكهه بيتكن ذا كيند ايت ذا يقبض يقبض نعم يقبض بيتكن هاي بكت يقبض هاي نيمد ان هاند حسنت ام اس يو الولد يقطع يقطع الفاكهه ده يا اوكي okay. يقطع يسوخو يقطع شنايتت ايا. يبيعو. يحملو. يحملو. يحملو. يحملو. هاي شنايتت ان شتيتس اياه نعم يح مالو نيميت يحمل يحمل يحمل بتيكنت هاي نيمد هاي هي je moet dus het woord beginnen met ja. Nee, als je begint met ja, dan betekent het meestal dat het Mubarak is. In de tegenwoordige tijd. Zoals je Maar als je wil zeggen in het verleden tijd, dan is het akala. Dus hij at. al Ahsant. Hij was. is hij Al-Mu. As-salamu alaykum. Wa alaykum salatullah. <Sessalamu> sal uh, naam, oké. Okay. Ghasala. Naam, Ghasala is verleden tijd en Yagzilu is tegenwoordig tijd. Masha'Allah. Jullie hebben goede voorbeelden gegeven. Derde voorbeeld. as Punt, punt, punt. Al-Ardah. Punt, punt, punt. al A wie weet wat het betekent? A De stier, naam. Nee, Asura is foto. Asura is foto. A, a is de stier. al arda is duidelijk, denk ik. Toru, ja, yeah. toru. Dat is aarde. Of grond. Ik verstaat eerst het woordje niet. a s s Asouro. w De TH moet je dan in het Engels uitspreken. a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 أوكي okay. uh, على الأرض الثور على الأرض تخت الثور على الأرض the dreyvord الثور على الأرض the steer is underground boogt الثور فوق الأرض ناي فوق الأرض برودر عبد الرحمن Touqah al-ardi en waarom? Dat zullen we later in een van de lessen tegenkomen. Waarom is het een ardi en niet een arwa? Dus athawru touqah al-ardi is goed, is op de grond. Athawru yathiru al-arda. Athawru yathiru al-arda. Dat wil zeggen, de stier graaft uh, ja, in de grond. Dat mag. al sauro Yachmirou, al-Arda. Yachmirou? Nou, dan is het een beetje te veel voor hem. Al-Saro, Yachmirou, al-Arda. Dus de stier. Uh, pakt de aarde en draagt nee draagt inderdaad draagt de aarde dat is een beetje te veel voor hem. Uh, <laughs> uh, bij. Het is wel een goede zin, hè? Het is Jumla Mufida, maar of het klopt of niet, zoals ik zei, dat hoeft niet. Je hoeft niet een kloppende zin te hebben, als het maar een goede zin is. Nou. Uh, is lastig om maar één woord te gebruiken. Ja, in dit voorbeeld is het wel een beetje lastig. Tahta ardi. arzi al dat kan als hij dood is. Dan is hij begrijpen. Nou. Tahta betekent onder. Yahrufu. Uh, Ahsant. al ja, al-Arwa. <ardi> Zuster Iman, of broeder Iman. al Thoru yahrufu al arda, Dus de stier bewerkt de aarde. Dat is goed. Een goede zin. Dit was de vertaling. Tilt, ja, tilt of draagt na. we gaan naar de volgende. Al-waladu al-muhadhabu. Al-waladu al-muhadhabu. يمد الزن الولد المذهز أبو print print الولد يبي بقى الولد ديون المهذب المهذب إيش خمانيت أحسن. المهذب بالليفت gemaneerd نعم de beleefde jongen of de gemaneerde jongen dan moet je iets erachter zetten om het een goede zin te maken المهذب نظام ik الولد المهذب انظمة ايه اتسرح في زاته يتكلموا اسخت يتكلموا اسخت الولد المهذب يتكلموا تخمني ديون اسم القراطر نعم صحيح جدا طيب اصحيح للعبد الولد المهذب في المسجد اكبر اين الورد امام في المسجد ربنا توين الورد يغالي اغيه je alliemoe akahu. Je alliemoe akahu. Hij leert zijn broer. Maar hier gebruik je twee woorden. Broeder Ibrahim. En ik zei één woord. De gemani de jongen. Jede. Jabhaku. Dat kan. Jabhaku. Dat kan. Nou. Jabhaku betekent hij lacht. Je mag één woord gebruiken inderdaad. Jamilon. Een naam kan. Wat is Nahim? zuster sura 19. Naim slaapt. Is dat wat je bedoelt? Slaapt. Slapend. Naim. Is dat wat je bedoelt? Nee. Naïm. Na Naïm. Weet je wat het is in het Nederlands? Naïm.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 الولد المهذب يسل يصلي نعم يصلي هاي بيت ماهر ماهر هاي شو تقول؟ اه فكّر الولد المهذب ماشي اللطيف ناي امتص رفت الولد المهذب اللطيف هالشي ده زخ al betekent ja, aardig. Al-Latif, de aardige. Kijk, als je zegt. Al-Waladul al al Latifo. Dat wil zeggen. Even nu luisteren en niet typen. Al-Waladul. Het kind. Of. Dat was. Al-Waladul al Latifo al latifu, dus de gemanierde, aardige, jongen dat betekent al almuhazzabu, al latifu dan moet je nog iets erbij zeggen ja, wat is er de dan maar je moet zeggen al almuhazzabu, latifu dan is het een goede zin dan zeg je eigenlijk de gemanierde jongen is aardig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 Nou, ik uh, meen dat jullie allemaal begrepen uh, ja, hebben en goede uh, zinnen geven. El Waladu al, -al Muhadabu huilt. Je ja, huilt is Jedki. Jedki. Jedki is huilt. Wat is Nahiron? Ja, niet Nahiron, met Limim. Mahir, hij is. Uh, Hoe vertaal je dat? Mahir betekent, hij is, uh, uh, hij doet dingen op een goede manier. Slim, kun je ook zeggen. Nou. Je hebt ki, je bent toch ha. de jongen. Taib, we hebben voldoende Voorbeelden genomen. Dan heb ik... Uh, nou, we stoppen hier. We hoeven niet meer voorbeelden te nemen. Uh, de vijfde, zesde voorbeeld kunnen jullie als huiswerk maken. Dus mogen jullie uh, zelf doen. Voorbeeld 5 en 6 van oefening 4. Dat is huiswerk. En verder hebben jullie ook als huiswerk uh, oefening 5. Ik zal even lezen. Ba. Je moet de volgende woorden in een goede zin maken, die bestaat uit twee woorden. Dus met andere woorden, je moet één woord toevoegen aan deze woorden, zodat je een jumla mufida. كرا نعم الولد المهذب جميل اسم خليل نعم نو إيش توورت الحديقه الشجره الأزهار الشمس نو ديزه وورده هاديك ااغليت واز بتبتقن دوس هيرني موت سيلي زيلن die bestaan uit twee woorden. En de tweede oefening is: da, kulle kalimet min el kalimet in atieti, fi jumlet in mufidatin, min akvara min akvari min kalimet in. El me, el fekihe, Dus de tweede oefening is. Het tweede huiswerk is dat je een zin gaat maken die bestaat uit meer dan twee woorden. Maar wel waarin deze woorden voorkomen. Dus elk, van elk woord moet je een zin maken die bestaat uit meer dan twee woorden. Al-ma' al fakiha Yal'abu, Yarkabu. Nou, Yarkabu hebben we niet uitgelegd tijdens de les. Mensen zijn nog steeds bezig met een muhadzebub Even kijken. Voor second zombie. Yes, second zombie. Die hoe heet je ook weer? Voor second, second zombie. Die even uh, op zwijgen zetten. Ik wil hem niet terugvinden. Of is die al weg? Tij, in ieder uh, Ik herhaal. Met groen. Oh. Oh ja. Tij, <tie tie> reddop. Oh, krijgt hij Dat is gek. Maar zal weg, waar geen Eerste oefening, ik hoop dat het duidelijk is. We hadden het over oefening 4 die moeten jullie afmaken. Dus al op al en dan punt punt punt moet je afmaken. punt, al ook.sn moet je afmaken. En oefening 5, die bestaat uit twee delen, eerste deel, je moet een zin maken van die woorden die daar zijn, en die zinnen moeten bestaan uit twee woorden alleen. En tweede deel, je moet zinnen maken van die woorden die daar zijn, maar die moeten bestaan uit meer dan twee woorden. Is het duidelijk? Om uh, um, um, uh, Het boek heet An-Nahu al-Wabih. Misschien kan broeder Abdullah even de link neerzetten uh, over hoe ze aan het boek kan komen. Uh, ik zal het even typen voor degenen die het kunnen lezen. Dat is het boek. An-Nahu uh, Is het huiswerk? Duidelijk. Duidelijk. Is het voor iemand, is er iemand die het niet duidelijk vindt? Als iemand vragen heeft over het huiswerk, kan even uh, zijn hand opsteken of uh, het zeggen. Het is duidelijk, alhamdulillah. Ta'i, maar wel huiswerk maken. Insallallahu taal. Tayyip. We zijn nu aan het einde gekomen van deze les. Dus hoofdstuk 1 van het boek. En als er vragen zijn. Dan mogen jullie die stellen. Insallallahu taal. En zoals altijd. Iedereen op zijn beurt wachten. En mag dus je hand opsteken om de vraag te stellen. Uh, ja, dat mag. Je mag vragen stellen. Uh, maar wel met hand opsteken, zodat iedereen maar op zijn beurt wacht. De vraag is al gesteld. Sinds wanneer zijn de lessen, deze lessen begonnen? Ze zijn. Twee weken geleden begonnen. Dus dit is eigenlijk de derde les. Maar dit is eigenlijk tevens de eerste les eigenlijk. Van het eerste hoofdstuk. Les uit het eerste hoofdstuk. Uh, de twee uh, lessen voorheen die waren meer inleiding. En uh, uh, die zijn ook opgenomen. En op het selfie forum... Uh, misschien kan broeder uh, Abdullah even de link neerzetten. Uh, daar kunt u uh, ja, de, lessen, de vorige lessen nog een keer beluisteren. Dat mag ja, maar wel als je je hand opsteekt. Ai, iemand heeft zich aangemeld. Een moment... De mensen die een vraag willen stellen, die kunnen alvast typen. En als ik, uh, ja... Als ik uh, het is iemand geef, dan kunnen zij die uh, stellen. Uh, nou, uh, mag ik de vraag ook opschrijven? Dus dan wil je mij. En ik accepteer het. Welke link? Dat was de les 3 van vandaag. Komt daar inshallah ook te staan. Tayyip, geen inshallah. Dus je broeder Abdullah die neemt de lessen op. En die zit het daar in het vorm. Tayyip, zuster Warda. U kunt de vraag stellen. En ik wil graag dat de anderen niet schrijven. Totdat we klaar zijn met die vraag. En dan kunnen we overgaan tot de volgende vraag. Zuster Warda, u mag de vraag stellen. De les is inderdaad, wordt opgenomen door broeder Abdullah. En die zet het op het forum. En er is ook een zuster die aantekeningen maakt. En die wordt ook daar uh, neergezet. Nou, is er nog een andere vraag? Uh, als er... Zijn er ook voor vandaag een tekening? Manshallah, uh, Als u geen vraag meer heeft, zuster Warda, dan mag u de hand omlaag doen. Zodat anderen de vraag kunnen stellen. Oké, okay. zuster Semira. Wat is uw vraag? Het laatste woord van opdracht 5.2 is in mijn boek niet goed gedrukt. Kunt u dat overtikken in het scherm? Oké, okay, zal ik doen. 5.2. Dus de vraag zelf of de woorden? De vraag zelf of de woorden? Het laatste woord van de opdracht, oh sorry, ja, het laatste woord dat is Yarkabu. Ik zal het even opschrijven. Yarkabu. Yarkabu. Het u, is het duidelijk? Allah etwa, ja, maar ja, sommigen uh, kunnen Arabisch niet lezen, maar ook daar is een oplossing voor. Ik zeg geen normaal. Say miretje, ze ja, u ziet het, oké. Okay. Ibn Broeder Abdullah, waar plaats u de opgenomen lessen? Allah Kijk, als u dit soort vragen stelt, dan is het beter voor de nazim dat je het uh, aan hem vraagt in privé, want nu zijn we met de vragen bezig. Uh, als u klaar bent, zuster Semira, dan mag u de hand omlaag doen. Zodat Oma Abdullah de vraag kan stellen. Nou... Naam. Uh, naam. worden de regels van de hemze ook besproken, want die zijn me niet duidelijk. Ik heb het boek nog niet, dus kan het niet zien. De regels van de hemza. Die zal ik inshallah Allah ook duidelijk maken, verduidelijken. Ook al staan ze niet in het boek zal ik de regels van Al-Hamza uitleggen. Dus je hebt Hamza Waffel en Hamza Qata. En wat is het verschil daartussen? Die zal ik in de loop van de lessen, ik, in de van de lessen uh, uitleggen. Nou, euh, broeder Abdul Wahid, Abdul Wahid, broeder Abdul Wahid, mag de vraag stellen. Nou, achi, barakallah fi barak, voor je tijd en moeite, barakallah. U zei dat u mailtjes had voor zonden, maar hebt niets ontvangen. Uh, heb je mij je e-mailadres gegeven? Als je dat gedaan hebt, dan... Ik heb aan iedereen... Ik heb aan iedereen een e-mail, een, e een bericht gestuurd. Over de les. Sommige berichten krijg ik terug, omdat de adressen niet kloppen. En bij sommige... Ik heb tenminste bij één geval gezien dat we uh, alleen uh, zeg maar de titel, de, het onderwerp hebben gekregen, maar niet de inhoud. Dus ik begrijp niet wat het probleem is. Uh, als je even, broeder Abdul wahid je adres geeft in privé, dan zal ik kijken of ik het goed heb. Nou, Kijken. Ik zal even kijken of ik het goede heb. Ja, dat heb ik. Ik heb het goede adres. En als het goed is heb ik het gezonden. Maar sommige mensen krijgen het ook in hun ongewenste e-mail. In de ongewenste, ongewenste post kun je het ook krijgen. Misschien, misschien moet je daar kijken. Ik weet niet waarom Hotmail dat doet, maar bij sommige mensen krijgen mijn berichten op de uh, ongeveste post. Dat moet je ook bekijken. Even zien, uh, is dat beantwoord, is je vraag beantwoord, Abdul -Wahid? of heb je nog een vraag? les 3, maar geen inhoud. Ja, dus, dus de Warda heeft ook les 3 gekregen, maar zonder inhoud. Dat vind ik dus heel raar. Uh, andere mensen hebben, sommige mensen hier, uh, zijn er mensen die de lessen of de het bericht hebben gekregen met inhoud. Waarin het verwijst naar een pdf bestand. Hebben ze dat ontvangen of niet? Ja, dus iemand wel, een andere wel, ik heb het ontvangen. Dus er zijn meerdere de mensen die het wel ontvangen hebben en sommigen niet. Dus ik begrijp het niet. Uh, al wajiz waar is dat voor die e-mail? wajiz waar is dat? Maar nou, je inshallah, sommige mensen melden ze, euh, zich nu aan. Ik ga euh, die, euh, hun e-mailadres even toevoegen aan de lijst. Deze moeten naar broeder Abu is Geen pdr-bestand. geen Alle pdr bestand. Uh, nu, als broeder Abdul klaar is met zijn vraag. Dan kan Om Ihsan de vraag stellen. Even kijken. Uh, ik heb een aantal personen gevraagd over het boek. Ik wil namens mezelf en anderen vragen hoe we het boek kunnen aanschaffen. Bestellen, adres, boekhandel, winkel. Uh, vraag 2. Ik wil me ook aanmelden. ...voor de volgende lessen. Over het boek... ...broeder Abdullah die zet... Uh, ...een link... ...neer... ...waarin staat vermeld... ...waar je het boek kan krijgen. Ik weet niet of broeder Abdullah er nog is... ...en of hij dat wil... ...nog een keer neerzetten. En over zich aanmelden... ...je kan... Uh, ...gewoon je e-mailadres aan mij geven... En dan ja, hou ik u gewoon op de hoogte van de lessen. Hier is de link. Taïd, is de vraag beantwoord? Ja, dat is het lachen. Wat is het? Abdul Wahid, nog een keer. Nam. InshaAllah. Abu Suleiman. Mensen die liever hun vraag via de microfoon willen stellen, dat kan ook. Assalamu alaikum waalaikum assalam. Ik denk dat het beter is dat de organisator van deze lessen de boeken kunnen verzenden. Ja. Wat mij betreft is het goed. Ik heb daar geen bezwaar tegen. Dus als iemand uh, zich vrijwillig uh, opstelt om de boeken... ...te verzenden aan mensen die daar belangstelling voor hebben, dat is, uh, ja, daar heb ik geen bezwaar tegen, dat is geen probleem. Dat de mensen een mail sturen met het verzoek om het boek toe te sturen. Ja, wil iemand dat doen? Wil iemand als aanspreekpunt zijn om de boeken te bestellen? Nou, als iemand dat wil, dan kan hij het nu even zeggen. En dan kunnen de mensen contact met hem of haar opnemen, zodat zij uh, het boek aan hem willen sturen. Abu Sulaiman, wil je dat doen? Wil je dat doen, Abu Sulayman? Ik kan het regelen, maar dan moeten ze wel in Tilburg komen als het kan. In Den Haag op zondag. Abu Suleiman, je bent zeker van België. Ja. Ik in Rotterdam. Dus Omdjabir gaat boeken verzenden. Even kijken, Omdjabir. Ik wil wel voor Rotterdam zijn. Ja, niet. Mensen van buiten Rotterdam. Oké, okay, dus Omdjabir... Uh, als jullie dus boeken willen hebben, dan kun je dat ook vragen aan zuster Omjadir um of broeder Abu Suleiman. Met de voorwaarden die hij heeft gesteld. De verzendkosten zijn over heel Nederland gelijk. Subhanallah. Iedereen moet in zijn omgeving even kijken. Is er niemand van omgeving Amsterdam? Ik wil graag praten. Jij wil graag praten, Tayyip. De microfoon is aan jou, broeder Abu Suleiman. Broeder Abu uh, Salaiman, je geluid doet het niet. Moet je even kijken wat het probleem is. De les is afgelopen, ja. En we zijn nu bezig met de vragen. Uh, sorry, zuster Sora, 19. U mag de vraag stellen. Zuster Sora, 19. Stel uw vraag. Moet je, je elke aanmelden? Elke aanmelden? Voor de nee, nee, nee. Uh, ik krijg jullie in mijn adres alleen om jullie op de hoogte te krijgen, te, te, te stellen over lessen of als ik iets wil mededelen of een uh, voorbeeld wil versturen en dergelijke. Als je je e-mailadres hebt eenmaal gegeven, dan is het voldoende. Ik, weet, ik denk het wel. Heeft u geen bericht van mij ontvangen? Ik heb aan iedereen afgelopen week een bericht gestuurd. En een pdf bestand met voorbeelden die we vandaag hebben behandeld. Sommige mensen hebben het ontvangen en andere niet. Dus ik begrijp eigenlijk niet de reden waarom sommigen wel en sommigen niet hebben uh, ontvangen. ontvangen. Om hoe Holland zijn deze lessen al bezig. Dus dit is de derde les, maar eigenlijk de eerste les, de eerste uh, hoofdstuk van het boek. En de eerste twee lessen die waren meer inleiding. Die heeft u ontvangen. Oké, okay, dus u, ik heb uw... E-mailadres. Tayyip. Uh, broeder, zou je... mensen die jou een PN hebben gestuurd... een bevestiging kunnen geven... dat je hun pen als... Sorry, ja. Dus mensen die... een uh, privébericht bericht hebben gestuurd... dat heb ik allemaal ontvangen. En ik zal jullie... Uh, e-mailadressen bewaren... en aan de lijst toevoegen... En als er wat is, dan ga ik jullie een bericht sturen. Nou, uh, broeder Abu Sulaiman, Ik geef je de microfoon. Sjawakahatullah warkato. Hoor jullie mij? Nou, Alhamdulillah. De vraag was of je de zelfstandige naamwoorden zou kunnen weergeven van de Joomla Movida. Dat was de eerste vraag. En de tweede wat ik net had opgeschreven van als iemand het boek zou willen hebben, of die mij een persoonlijke mail zou willen sturen. En ik kom zondags in Tilburg, dus daar zou ik het eventueel mee kunnen nemen. Maar dat hoor ik nog wel. En voor Abu Yasser was het de eerste van of je de zelfstandige naamwoorden zou kunnen weergeven van de Jumla Movida van de eerste oefening. Dat wel, Viek. Hoe uh, Wil je het nog een keer horen? Een vraag van mij? De vraag was of je de zelfstandige naamwoorden of je de zelfstandige naamwoorden zou kunnen weergeven van Jumla Movida, Dus van de eerste oefening. En ik wil daar alleen de zelfstandige naamwoorden van hebben. Zodat ik die kan aanschepen. Dat is gewoon voor mijn persoonlijke... Uh, die wil ik persoonlijk nog een keer hebben. Sparke loof ik. Zomaar kan ik lawak het lawakketten. Wa as-salam wa rahmatullahi wa Na een eerste oefening. Uh, eigenlijk was. Dat je de voorbeelden van het hoofdstuk. moet lezen. En dan het aantal. van de woorden. Uh, uh, noemen. Hoeveel. het bestaat elk. zin. Uit hoeveel woorden. bestaat elke zin. Dat is het eerste voorbeeld. Maar misschien bedoel je. het tweede. Dat was de eerste oefening. Misschien bedoel jij de tweede oefening. Is dat zo? So? Want in de tweede oefening, of in de eerste oefening staat er Ik raak al-amthilata al-sadiqata wadayyin adad al kalimati Je bedoel de voorbeelden, niet de oefeningen. De voorbeelden die helemaal bovenaan staan. In de bladzijde 9. bladzijde Oké. Dat zijn de, de, de, okay. de, de voorbeelden, niet de oefeningen. Al-Bustanu, uh, Jamilun. al Bustanu is ism. En Jamilun is ook ism. Zijn allebei ism. Al-Shamsu uh, is ism. tali'atun is ook ism. Shemma is fi'al. Aliyun is ism. وردة اوفردة اس اسم قطف اسم فعل محمد اس اسم زهرة اس اسم يعيش اسم فعل فعل اسم ديسلكو السمك اس اسم في حرف الماء اس اسم يكثر اس اسم فعل النخيل اسم G is harf, je is ism en Misr is ook ism. Duidelijk? Dus ism is eigenlijk het zelfstandig woord waar je naar vraagt. Oké, uh, broeder Salah Bin, ik Broeder Salah je mag je vraag stellen. Wat is de titel van het boek bedoel je denk ik? Wat is de titel van het boek? En is het voor overal verkrijgbaar? Ja de titel van het boek is An-Nahu al-Wabih. En we hebben het net over gehad. Broeder Abu Suleiman die stelt zichzelf vrijwillig om het boek te, bij hem te bestellen. Maar je moet wel naar Tilburg gaan uh, en dan uh, kun je het daar krijgen. Is het duidelijk? De titel van het boek is an al-Wa'deh Nee, Abu Sulaiman, die met ons is op dit moment Abu Sulaiman, die met ons is die net aan het woord was Nog een vraag broeder Salahuddin, وفيك بارك الله. zijn er nog vragen? Naam. Vertel, broeder Abidas. Maar hij heeft wel zijn vraag gesteld. Broeder Salahuddin heeft wel zijn vraag gesteld. Toch? Of heb je nog een vraag, broeder uh, uh, Salahuddin? Of Salahuddin? Ik heb geen vraag. Toen, geen Dan mag broeder Hussein zijn vraag stellen. Uh, naam, Ufika barakallah. Ik heb uh, die PM's of die uh, privéberichten allemaal ontvangen en zoals ik zei, ik ga de adressen toevoegen aan mijn lijst. Dus als er wat is, dan krijgen jullie bericht van mij. Inshallah. Zijn er nog vragen? Tadda. Even uh, wachten. Uh, ik geef vooraan aan de mensen die hun hand opsteken. Dus, uh, zuster Ocht, u mag de vraag stellen. Wordt je lachen. Kunt u misschien een indicatie geven over hoe lang de les gaan duren? Uh, even kijken, dan uh, kunt u misschien een indicatie geven over hoe lang de lessen gaan duren. Uh, hoe lang, uh, even kijken, hoe lang in uh, de zin van uh, elke les, of hoe lang het in totaal, hoeveel lessen het gaat worden. Hoe lang elke dag, dus hoe, hoeveel uren, of hoeveel dagen, hoeveel uh, totale lessen. Wat bedoelt u? Op allebei, de vraag zou ik graag antwoord willen. Uh, uh, na nou de, vra... de, de lessen beginnen om half negen en die eindigen ongeveer om elf uur zoals uh, u ziet. Dus uh, zometeen, we zijn eigenlijk klaar, ik ben nu alleen bezig met de vragen. En hoe lang ze duren, uh, goed, uh, zolang de mensen komen en zolang uh, we het boek nog niet uit hebben, dan gaan we inshaAllah door. Is de vraag beantwoord? Of ik, ooit je uh, Broeder Nordin, Salam. Kan het zijn dat je ook een bericht gestuurd hebt voor een les voor donderdag? Nee, over donderdag heb ik geen les uh, gestuurd. De lessen zijn voorlopig alleen op maandag. Maandag half negen, inshaAllah. Uh, broeder of zuster liefdadigheid. InshaAllah, uh, broeder Abu Tisan. Alaikum salam tullawakat. Misschien is het al gevraagd, maar welke dag of dagen worden de lessen gegeven? Alleen op maandag. Staat boven? Maandag om half negen. Elke maandag om half negen, inshallah. Goed. Er zijn geen vragen meer. Ik hoop dat jullie jullie huiswerk maken. Dus uh, oefenen, thuis. En uh, de volgende keer, inshallah, gaan we verder met de les... وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم أخي وفأختي نغفره خير إن شاء الله Inshallah dus volgende keer, volgende les, dus les 4, die zal zijn Inshallah, volgende week maandag om half negen. Wa s'ilika barakallah. Allahu khairan. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.